Geheimen van het uitstel van het Koninkrijk. Dat is de titel van de nieuwe serie Eindtijd en Profetie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Een hele nieuwe serie. Um, maar, voordat we daarmee beginnen, doen we altijd de eerste aflevering Actualiteit. Want er is heel veel gebeurd in de wereld sinds onze laatste serie. En er gaat ook heel veel gebeuren. Toch? Wat wil je horen? Ja, van alles. Nou, wa wa wat is het meest recente belangrijke nieuws nou, jou, wat jou getroffen heeft? Mij heeft getroffen in de eerste plaats de onverwachte winst van Benjamin Netanyahu voor de verkiezingen. Die president Obama van Amerika had toch zo zijn best gedaan om hem eruit te werken. Hij had zelfs zijn eigen teamleider voor zijn propaganda -team, had hij naar Israël gestuurd om het centrum linkse blok van Herzog, om die te adviseren... hoe uh, met wat voor kreten en wat voor middelen ze Netanyahu eruit konden krijgen. Hmm. Hij had zelfs aan allerlei linkse organisaties geld gegeven om Netanyahu eruit te krijgen. Zo. Twee, drie dagen, drie dagen voordat uh, de verkiezingen begonnen... stond Netanyahu toch zeker vier, vijf zetels achter. Ja. Wie schetst ieders verbazing en wie schetst de woede van Obama... ...dat hij het toch heel dik won. Ja. Het geheim daarachter is ook... ...dat uh, de international, nee, intercessors voor Israël... ...voorbidders voor Israël... ...dat is een Messiaans-Joodse gebedsgroep... ...die zeer intensief en, en voortdurend voor Israël... ...en de noden rondom aanbidden is... Mm -hmm. ...had daarvoor gebeden. Ja. En dat blijkt ook wel het plan van God te zijn. Want het draait nu ook weer... En dat wordt zo actueel om het pand van Israël. Ja. Netan... Even, even voordat we daarmee verder gaan, als het gaat om Netanyahu, heeft de media daar ook nog een rol in gespeeld? Natuurlijk, die, die, die wabbelen altijd mee met allerlei Obama- of linkse invloeden en dergelijke. De media. Die... Ook in Israël? Ik denk het wel, ja. ja. Ik zelf moet je eerlijk zeggen, ik lees zelf de Jusland Post, maar die is ook vrij links. <tus> Okay. En verholen, kritisch tegenover Netanyahu. Ja, ja. Het ja. spel is ja. natuurlijk zeer intelligent. Ja. En, uh, maar hij, hij is er. En ik denk dat er nog nooit een president in Israël geweest is of in de wereld die zoveel problemen heeft. Ja. En nu moet hij weer met die Palestijnen, met Mahmoud Abbas gaan onderhandelen. Ja? Over de verdeling van het land. Ja, dat is een terugkomend uh, uh, uh, onderwerp. Ja. Maar ik kan niet genoeg benadrukken. De heer die zegt, ergens in Joël, Joël hoofdstuk 3 meen ik. Die zegt, uh, oh ik zit in Ezekiel. Nou, laat ik eerst Joël maar eens nemen. Mm -hmm. Die zegt, ik zal in het gericht treden met de volken. Ter oorzake van mijn volk, wat ze Israël aandoen. En van mijn erfdeel, dat zij onder de volken verstrooid hebben. Ja, Israël verstrooid onder alle volken. Dat is Joël 3, hè? Terwijl ze mijn land verdelen. Ja. En, en dat is voortdurend ook. in Jeremia en de andere profeten spreken over dat land Canaan, mm -hmm. Over mijn land, zegt de Heer. Ja. En hij is boos op Israël als ze Gods land verknoeien. Ja. Dat is zijn erfdeel. En dat heeft hij aan Israël onder ede beloofd. En de paus die zegt, ook een, een zeer frappante... Uh, gebeurtenis van dit jaar, ja, die gaat daar eventjes braaf, gaat die uh, de Palestijnse staat erkennen. Een niet bestaande sta Palestijnse staat erkent hij. op niet-Palestijnse grond, ja, dat zijn de bergen van Israël. En wat zegt God van de bergen van Israël? Laat ik dat toch maar lezen, dat had mm -hmm. ik hier liggen. Maar gij, bergen van Israël zult uw takken en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël. Waar lees je dat? Sorry, in Ezekiel 36, vers 8. Okay. De bergen van Israël, dat is het gebied waar ze die Palestijnse staat willen hebben. Ja. Dat is het gebied wat men noemt het hartland van Israël. Waar Abraham en Isaac en Jacob met hun kudden zwierven. En En voor mijn volk Israël... Eh, nee, ...vruchten voortbrengen voor mijn volk is er, wat nabij is zijn komst. Want zie, ik kom bij u en keer mij tot u. No, er zijn dus volgens Ezekiel ook problemen in, in dat gebied. Ja. Natuurlijk, wie komt daar te wonen? Dat is de stam Ephraim. Dat was het erfdeel van de stam Eferim dat eh, die daar komt. En die, die zal ook komen, die komt ineens uit de volken tevoorschijn... ...en zullen met enorme vreugde... Zullen ze daar in het hun hart... land innemen. Hun, hun land. Ja. Ja. En dat zegt de profeet ook, wat je nu citeert. Ja. Weet je welke profeet? De kleinste uit het uh, Oude Testament. Micha? Obadja. Obadja. Obadja, vers 17, uh, die zegt, en zij zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Ja. Ja. En dat is iets wat er natuurlijk in september gaat gebeuren. Maar ja, dat kan de paus toch ook weten, zou je zeggen? Als die ja, wat heeft. interesseert de paus de Bijbel nou? Ja, dat weet ik niet, maar hij is? is het hoofd van de kerk, dus je mag verwachten dat hij weet waar hij over spreekt. Interesseert je niets. Deze paus die is een Jezuïet. Niets een nadeel daarvan, er zijn een heleboel die dingen. Maar Hij is wel heel populair onder de mensen. Ja, dat zal de antichrist ook zijn op de druk. Zeg niet dat hij het is hoor, <laughs> denk erom, citeer me daar niet op. Nee, nee. nee. Hij, uh, hij is toch heel heel erg gevaarlijk. Hij is een jezuït. <tie> En de jezuïeten zijn halver zo zich 1550 opgericht als contra-reformatie. Ja. Tegen de reformatie in. En die hebben tot doel om alles onder de zetel van de paus te brengen. Daarom valt hij de wereldraad van kerken in. Hm. En die krijgen in september ook weer een of andere vergadering over... Uh, uh, even kijken, ik moet even precies zeggen, ik heb het hier opgeschreven... Uh, nou ja, euh, ze hebben een vergadering over vrede in Palestijns-Israël. Oh. Hebben ze, hebben ze een, een Palest... werkweek ja, over ja, ja, ja. het wereldraad van kerken? Okay. Ja, die, die zijn ook berucht om een anti-Israël houding. <coughs> De mensen weten niet waar ze mee bezig zijn. Ja. Ze, ze begrijpen het helemaal niet. Hm? En Everim komt ook terug. Dat is al een profetische gebeurtenis die we nog zullen zien. En de paus die heeft het erkend. De Verenigde Naties, die gaan uh, in september gaan ze ook weer een vergadering houden, waarin uh, een resolutie van Frankrijk, Europese Unie dus, een resolutie van Frankrijk behandeld wordt om uh, is Palestina als Palestijnse staat op is Gods land daar te zetten. Ja, is... Terwijl dan op dat moment, sorry, terwijl dan op, op, dit, op dat moment ook. Een jubeljaar begint. Ja, Sommige... deze maand, want wij nemen dit natuurlijk op uh, in september nog, uh, en de uitzendingen zijn natuurlijk in oktober pas, uh, dus uh, we, we lopen eigenlijk al achter, want dan is dit allemaal al gebeurd waar we het nu over hebben. Ja, ja, maar... maar het is wel een heel cruciale maand deze maand. september. Ongelooflijk, want dan begint, uh, het, uh, het eindigt uh, met het sappelsjaar. En dat heeft ook consequenties. Misschien later wel eens daarover. Ja. Ik begin met de jubeljaar. Wat was het cruciale, het belangrijke van een jubeljaar? Dat was dan dat bijvoorbeeld verarmde boeren die hun land moesten verkopen, krijgen hun bezittingen terug. Ja. En Israël die gedwongen wordt hun land te verkopen voor vrede, die horen hun land terug te krijgen. Nee, zegt de paus, moet naar de Palestijnen. Schoffen. Uh... ik vind het zo erg, vind ja. ik dit. Hè. Ja. En ik kreeg een mailtje. Uh, op mijn site, en die zegt: Paus, moet om lachen. Ik zeg tegen hem: jongen, 1 miljard mensen lachen daar niet om. Nee. En die worden daardoor op een verkeerde been gezet. Ja, precies. En van de wereld trad, al die kerken. God herstelt zijn land, het is daarmee bezig. En nog steeds is hij bezig. Nog even voor de mensen die dat thuis niet weten, Jan: het Jubeljaar, wat, is, wat betekent dat precies? Nou, dat is eens in de 50 jaar: is er een jaar. Dat noemen ze het jaar van de vrijheid, van de vrijmaking. Waarin het land niet bebouwd wordt. Waarin alles tot rust komt. En waarin uh, de eigenaars die hun bezittingen kwijtgeraakt zijn... hun bezittingen terugkrijgen. En dat is allemaal tot in details. In Leviticus, in Leviticus Meen 23, mm -hmm. is dat geregeld hoe dat moet. Bijvoorbeeld als je uh, een stuk land koopt van een arme boer... Vlak voor het jubeljaar krijg je natuurlijk veel minder geld daarvoor, want je raakt het met een jaar kwijt weer. En uh, als het, het jubeljaar nog 40 jaar duurt, bijvoorbeeld. Dat is allemaal keurig door de Heer God geregeld. Dus um, God dat betreft, zegt. Dat is ook vandaag de dag nog steeds, wordt dat toegepast? Dat Gods wetten zijn eeuwig. Ja. Ja, ze zijn nee, natuurlijk. maar worden ze ook toegepast? Nou. Ze zijn er een beetje een, slim, een geestelijk slimmigheidje. Ja, ja. Ze verkopen het land uh, aan bijvoorbeeld een Arabier voor een paar, uh, een paar dollar of een paar shekels. En dan uh, uh, na het, het jubileum. het ja, ja ze het weer nee, terug. Die, die behandelt het en die bewerkt het land. En dan uh, na afloop van het jubileum kan die jood voor een aardige prijs. Dan verdient die Arabier er ook nog wat aan, kan het terugkrijgen en hij heeft er geen problemen mee. Dus ja, dat is een slimme dat... manier om uh, Gods wet te ontduiken. Ja, uh, ja dat, dat is het wel een beetje, ja. Het, uh, ja do, het doet mij wel zeer, maar het is wel zo. Ja. Maar, maar hoe gaat God daarmee om? Ik weet het niet. Nee. Ik, dat, is, dat is de moeilijkste vraag die ik er ooit gehad heb. Omdat ik weet dat God oneindig genadig is, ja. maar ook streng is op zijn geboden. Hmm volgen van zijn geboden geeft zegen. Het gehoorzaam zijn aan de Heer geeft zegen. En er tegenin gaan. Dan, zul je zelf, dan kom je jezelf tegen. Ja, jij en ik hebben de boeken van Jonathan Kaan gelezen. De Shemitah. Ja. En hij stelt van, ja, goed schiks of kwaad schiks. Het zijn wetten van God. En of je ze nou wil respecteren of niet. Die, uh, die, die uh, schuldvereffening gaat gewoon komen. Ja, Ach, dat komt zeker. En dat land dat komt aan Israël, misschien nu wel, misschien ja. is... Ja, sorry hoor, maar ik, ik bedoel het heel eerbiedig Misschien is God wel zo boos over het gedoe van de wereld. Ja, dat tegen, zelfs tegen een jubeljaar, in, waarin Israël zijn bezitting, de Westbank dus, zogenaamd... de bergen van Israël terug ja. moet krijgen, ja. Ja, gaan zij zeggen, het moet naar die Palestijnen. Ja. En de paus nota bene, als geestelijk leider van meer dan een miljard mensen... Die zegt, leven hartelijk gefeliciteerd. Wij erkennen de Palestijnse staat in Gods land notabene. Ja. Dat is een hele ernstige zaak is dat. Jij zegt uh, een, uh, een niet-bestaand land, een niet-bestaande staat, een niet-bestaand volk. Ja. Want? Want het, het, uh, uh, het is geen Palestijnse land. Het land is voor Israël bestemd. Mm -hmm. Volgens een eeuwige belofte van de Almachtigen. Dat is het eerste. Een niet-bestaand volk. Palestijnse volk is niet bestaan, is geen Palestijnse volk. Want waar komen ze dan vandaan? Ze zijn gewoon nakomelingen van Arabieren die in de eerste helft van de vorige eeuw naar Israël gekomen zijn en daar uh, uh, een plooi vonden in de kibbutzim die ze gesticht werden, het land dat hersteld werd. En die zijn zich later, onder leiding van de uitvinder van het terrorisme, Arafat, ja. zijn ze zich Palestijnen gaan noemen. Ja, ja. En nu verzinnen ze een Palestijnse geschiedenis. Maar had Jordanië daar ook niet iets mee te maken... dat ze uit Jordanië weggestuurd uh, zijn? Of was dat... Het... Nee, dat nee, zijn vluchtelingen. In. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van 1948... zijn veel van die Arabieren... uit Israël naar Jordanië gevlucht. Hmm. Uh, gedeeltelijk ook omdat ze bang waren voor het Israëlische leger. Maar voor het grootste gedeelte... <coughs> Omdat hun eigen leiders zeiden, uh, ga maar even weg. Wij uh, lopen is al onder de voet. Al die joden de Middellandse zee in. En dan hebben jullie het hele land. En dat gebeurde dus niet. En dat staat ook uitvoerig in mijn boek beschreven. Ja. Uh, om ons wil niet zwijgen. <kijen> nou, dat is dan. En wat was Obama ongelooflijk boos. En wat is hij nog steeds boos. Daarom vreest men dat Obama die resolutie in de Veiligheidsraad... dit keer niet zal teniet doen door een veto. Met een veto. Zijn, dat hebben ze... Zijn er andere landen die een veto mogen uitspreken? Frankrijk? Ja, dat is eh, niet zoveel belovend. Dat is Rusland en China. Ja. Alle, alle leden van de, van de Veiligheidsraad. De, de, de vaste permanente leden. Die hebben het veto recht. Ja, ja. maar... Net zoals uh, jij zei van hoe verrassend was het dat uh, net in jou -ja won, zo verrassend kan het ook zijn dat er opeens iemand een veto recht uitspreekt. Ja, dat heb ik ook overwogen, omdat uh, je weet het nooit. En Obama die kan nu met, in verband met de verkiezingen kan die de steun van de Joden uh, en het geld van de Joden in Amerika kan ook die gebruiken. Uh, kan, die, <laughs> kan die goed gebruiken. Ja. Je weet het allemaal nooit. En je weet niet wat. Je moet nee. altijd voorzichtig zijn met voorspellingen. Maar het feit dat men dat wil doen, dat is al ernstig genoeg. Nou ja, de paus die laat, heeft ook zijn gezicht laten zien. Ja. De paus die gaat de 23 september is hij in gesprek wezen houden met Obama. De paus. Grote voorstander van de, van de nieuwe wereldreligie. Obama, grote voorstander van de Nieuwe wereldorde. Verenigde Naties, die gaat hij de volgende dag toespreken. En daar zijn ze dus bezig om een nieuw plan te maken. Dat noemen ze Agenda 2030. Mm -hmm. En dat is een plan om tegen 2030 alle wetten van de wereld samen te vatten onder één grote wet. Eigenlijk een plan om naar 2030 naar een wereldrijk te, te gaan. Ja, een wereldregering met een wereldregering, één regering, grote wereld. met Een wereldreligie. En waar in een wereldreligie en een wereldregering, waar joden niet welkom zijn. En waar uh, christenen, bijbelgetrouwe christenen, niet welkom zijn. Dat hmm. wordt heel moeilijk. Er ja. is nog wat natuurlijk, dat heel belangrijk is, wat gebeurd is. Dat is die, uh, die atoomovereenkomst van Obama Iran. en Kerry. Ja. Dat is zeer belangrijk. Ja. En zeer gevaarlijk. Ja. Israël heeft puur gelijk, en een groot deel van Amerika ook. De verkiezingen zijn geweest. Vermoedelijk zal het Amerikaanse congres tegenstemmen, mm -hmm. die hebben genoemd. Maar dan gaat Obama dan kan dat weer, door een veto, kan hij dat weer teniet doen. Ja. Maar als er genoeg tegen zijn, tegenstemmers, als net een ja ooit voor elkaar krijgt, daar is hij mee bezig op dit moment om genoeg democratische uh, congresleden zover te krijgen dat ze ook tegenstemmen... Ja. Nou, dan wordt het helemaal moeilijk. Dan vreest men dat Obama de noodtoestand zal uitroepen. Oh ja? ja. Is dat zo erg? Ja, dat, uh, dat vreest men. Ja. Want dan gaat zijn levenswerk... Het enige goede wat hij denkt gedaan te hebben... is dat uh, infame uh, verdrag met Iran. Mm -hmm. En Die Ayatollahs die juichten. Ja. En, uh, en ze zijn vast van plan om Israël te bombarderen. Ja. Maar zijn ook op dit moment, zitten nu begin september, uh, op dit moment zijn er ook plannen. Uh, denkt men dat ze eerst Saudi-Arabië zullen gaan bombarderen? Iran. Iran, ja. Want Iran, dat zijn Shiiten en die willen de Shiitische messias, de Mahdi, op de troon hebben. En uh, de tegenhouder, dat is saudi arabië want die is de baas van de soenitische uh, islamieten. Dus dat is weer die stammenstrijd. En dat is Mekka en Medina. Stammenstrijd. Dat zijn, dat, dat zijn die heiligdommen die daar in, in Mekka en Medina staan. Ja. Daarom zien we op dit moment een zeer merkwaardige ontwikkeling. In saudi arabië is dikke vrienden met Israël geworden. Ja. Dat is te gek om los te lopen natuurlijk. Ja, precies. Ja. En Al-Sisi natuurlijk ook, de, de, de president van Egypte. Turkije, die haat Al-Sisi. En die wil ze van de troon hebben. En die wil het liefste, die Turkije, dat is ook weer zo belangrijk. Ja, die is, ja want is, er gebeurt zo ontzettend <laughs> veel. Ja. Angstig veel voor mij hoor. Ja. Ja. En Turkije is van plan om Syrië in te nemen. ...een groot deel van Noord-Syrië, dat ten mm -hmm. zuiden van Turkije ligt. Ja. Want dan heeft hij weer een stuk van het oude Ottomaanse, Ottomaanse Rijk, Rijk. Ja. heeft hij weer ingenomen. Ja. En is hij op weg naar Egypte. Ja, ja. En daar komen die profetieën van Daniel dichterbij. In het over, laatste... over Egypte ook. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. De koning van het zuiden voert oorlog tegen de koning van het noorden. Ja. En daar staan interessante details. Dus dat, dat, dat, dat moeten we in de gaten houden om te zien van wat is Turkije aan het doen? Ja, dat is heel duidelijk. Ja. En die, uh, Erdogan, dat is natuurlijk een, een verschrikkelijk mens. Ja. Die, uh, die, die wil een groot Turks kalifaat. Mm -hmm. Het ergste wat zou kunnen gebeuren voor Israël, is dat als Turkije gelijk opgaat, vriendschap sluit met, uh, uh, met Iran. Iran. Ja. We weten niet hoe ver dat gaat, maar er zijn ook weer vermoedens dat ze daarmee bezig zijn. En hoe zit het dan met uh, Babylon, Irak? Ik weet ik veel of dat Babylon is. Ik, ik denk het niet. Nee? Nee, ik denk het niet. Ik denk het absoluut niet. De, de, de IS zal gewoon verdwijnen. Is dus een tijdelijk gebeuren? Zij, ja. Ze hebben de, de wereld wel in grote angst gebracht. Ja, dat weet ik, maar die, die, die lui zijn, zelfs voor hun moslimbroeders zijn ze, zijn ze veel te wild. Hmm. En die zeggen, nee, zo kunnen je de wereld niet vero veroveren, ja, dat kun je niet maken. Ja. ja, maar het is niet alleen de yes, het is natuurlijk ook de Boko Haram in, in Afrika. En de Al-Nusra, ja. Ja, ja, dat is allemaal, maar het typisch is dat ze allemaal bezeten zijn van de geest van het kalifaat. Ja, precies. En ze willen allemaal een kalifaat. Ja. Is heeft zijn eigen kalif, Boko Haram. Die gaat zich dan bij Is aansluiten, maar die had ook een eigen kalif. Mm. Maar dat, dat, dat laat ook zien wat er geestelijk aan de hand is. God die is bezig Is dat te herstellen. Waarom? Ter voorbereiding van de komst van de Heer Jezus en zijn koninkrijk. Mogen ja. hij spoedig komen. Nou ja, waar ik laatst aan moest denken is in dat herstel, uh, kijk, kijk naar Israël en de omringende landen. Dan uh, de vluchtelingen uit de omringende landen komen Europa binnen. Uh, het is overal brand rondom Israël. Behalve in Israël. Behalve in Israël. doet me denken aan Gozen. Ja, dat is interessant. Ja, toch? Dat is voor mij ook een nieuwe gedachte. Ja, dat is verrassend. Ja. Ja. Dat, ja. dat, dat, daar was het ook, zeg maar, overal werden de rampen uh, voltrokken, alleen in het land Gozen was het niet. En als je nu kijkt naar het Midden-Oosten, dan is er overal brand, behalve in Israël. Ja, ja, ja, mogen Israël maar voorzichtig verder gaan. Zeker. Dat is ook een van de redenen ja. dat Netanjahu uh, weer herkozen is. Want die zal niet zo gauw, ik zeg niet zo gauw, met de wereld meegaan. Ja. Ja, ze schurken mij nog te veel tegen, tegen Amerika aan. Ja. En ja zo... dus, maar Amerika is ook een tanende macht. Wereldmacht. Ja, toch? Ja, maar ze hebben toch nog erg veel macht. Ze hebben toch nog, het nog sterke... wel, Nog wel. Maar ja. op het moment dat uh, zeg maar het monetaire stelsel daar naar beneden gaat, dan zal dat ook verdwijnen, toch? Ja. We hadden het over die Palestijnen. Op niet bestaande Palestijnse grond, want de grond is van God. Ja. niet-Palestijnse volk, want het bestaat niet. niet-Palestijnse geschiedenis, die wordt momenteel uit de duim gezogen. Het is, en, en het gekke is, en dat vind ik het gevaarlijk ook voor ons land, iedereen gaat mee om dat te financieren. Ja. Iedere, iedere maand gaan er miljoenen en miljoenen euro's, ook van Nederland, ja, klopt. Gaan uit naar de Palestijnse autoriteit. Ja. Dat is pas weer een en heel groot bedrag gegaan. Wij financieren het terrorisme. Wij financieren anti-Israël. Dus we zitten in het kamp van anti-Israël. God wees ons land genadig. Ja, ja wij, wij geven geld om die Palestijnse, Palestijnse staat uh, ja. en, te en, bouwen. En, en, en die, om die terroristen te financieren. Ja. Ja. Er zijn nu wat stemmen in de Tweede Kamer geweest. Dat dat toch te gek is dat dat geld gebruikt werd... om gevangen terroristen in de gevangenis in Israël te, te financieren. Ja. Ja. Nou, daar ging het allemaal heen. Mm -hmm. Het geld wordt niet gebruikt voor, voor de bevolking. Ja. Het wordt gewoon gebruikt voor een groot paleis van Mahmoud Abbas. Dit is allemaal. De hele wereld gaat tegen Israël in. Nog even, Jan, we zijn bijna aan het eind van deze eerste aflevering van deze serie. Um, hoe belangrijk is dat nu, zeg maar in september, alles samenkwam? De, de bloedmanen heb je, je hebt het jubeljaar, je hebt het nieuwe Israëlisch jaar. Eh, Sabbatsjaar. Sabbatsjaar. Je hebt op Yom Kippur, ja. notabene op Yom Kippur, hebben ze die vergadering van de Verenigde Naties. Ja, ja op, op, op de heilige. Ja, en plus, plus de paus die daar dus gaat spreken. Hoe belangrijk is dat het allemaal in die maand september van dit jaar, waar, waar de cruciale punten van, van, van. Persoonlijk, maar ik moet heel voorzichtig zijn zie ik dat er zeer opmerkelijke dingen gaan gebeuren. Ja. En het kan zijn dat, dat de Heere God, de God van Israël... die in de Heer Jezus ook onze God is. Ik hoop ook de God van alle kijkers is. Want hij is de machtige van Israël. Ja. En hij zal dat allemaal rechtbreien. Dat hij zegt, nou trek ik mijn handen terug... van Nederland of van de Europese Unie of van Amerika. En dan krijg je Syrische situaties krijg je nu al met een heleboel, laat ik zeggen, terroristen die meesluipen van al-Nusra en van uh, mm -hmm. ISIS... die meesluipen met al die vluchtelingen. Dat is een zeer gevaarlijke situatie. Ja. En dat kan heel makkelijk tot een uitbarsting geven. Mm -hmm. En daar ben, ik, daar ben ik bang voor. Ja, Het is meer, meer brand in de wereld. Veel meer brand. Ja. En dat is, wordt ook voorzegd in, bij, in openbaring... Het witte paard, dat geeft eerst wat vrede en dan komt het rode paard, dat zal de vrede van de aarde wegnemen. Mm -hmm. En de heer Jezus die zegt, er zullen oorlogen zijn en opstanden en geruchten van oorlogen en die situatie wordt steeds reëler. En dan zeggen we, heer, doe ons ontkomen aan alles wat geschiet en stel ons voor het aangezicht van de heer Jezus. Ontsporig. Ja, ja. Wat staat dat? Ontspoedig? Huh? In Lucas. In Lucas. Aan het einde van de reden van de eindtijd. Oké. Okay. Zegt de heer Jezus. Eh, gij dan, wees waakzaam. Mensen, wees waakzaam, de dingen gebeuren. Ja. Hm? Wees waakzaam. En dan zegt de heer Jezus, wees waakzaam en bid. Wat moet je bidden? En ik bid dat iedere dag: dat je mag ontkomen aan alles wat gaat geschieden. En gesteld mag worden voor het aangezicht van de zoon des mensen. En waar sta je veiliger en waar sta je beter bij de Heer Jezus? Amen. Ook nu wel. Dankjewel Jan, hier moeten we het bij laten. Het is goed om uh, dat gedeelte uit Lucas dan nog inderdaad weer eens te lezen. Ik wist het ook even niet zo te vertellen waar Lucas het 21. staat. Lucas 21. Maar de Jezus uh, roept ons dus op om waakzaam te zijn en ook te zien naar zijn komst. Hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. En we gaan de volgende aflevering kijken naar de geheimenis van het uitstel van het Koninkrijk. Waarom is dat eigenlijk zo? Tot dan. Al de apostelen, geen enkel uitgezonderd, verwachten de terugkeer van de Heer Jezus in hun tijd.